11 uur. Het LOS-journaal. Door Meegens. In Londen ligt het metroverkeer plat vanwege een staking. Het levert problemen op voor mensen die naar de traditionele kerstuitverkoop op Boxing Day gaan. Ook zijn er op tweede kerstdag altijd veel voetbalsupporters onderweg naar wedstrijden. Vanwege de staking heeft Arsenal zijn wedstrijd al naar morgen moeten verplaatsen. De directie van het Londense openbaar vervoerbedrijf is woedend dat juist vandaag het werk wordt neergelegd. De inzet van de staking is extra loon voor metrobestuurders die op Boxing Day moeten werken. In het noordwesten van Italië zijn 250 mensen hun huis ontvlucht vanwege een bosbrand. De brand woedt in de regio Ligurië bij de stad Savona aan de Middellandse Zee. Het vuur wordt aangewakkerd door een sterke wind. Vanwege de rook werd een stuk snelweg een tijd afgesloten. De brandweer heeft vijf blusvliegtuigen en twee helikopters ingezet. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn de slachtoffers van de tsunami van zeven jaar geleden herdacht. Op 26 december 2004 kwamen daar 170.000 mensen door een vloedgolf om het leven. Er waren verschillende ceremonies, onder meer bij een massagraf waar honderden slachtoffers begraven liggen. In de hoofdstad van de provincie Aceh werden door kinderen symbolisch 5000 papieren bloemen geplant, waarop ze boodschappen hadden geschreven. Ook in andere landen is de tsunami herdacht, onder meer op het Thaise eiland Phuket. In totaal kostte de vloedgolf aan 230.000 mensen het leven... onder wie 36 Nederlanders, 34 in Thailand en 2 in Sri Lanka. In België zijn meer dan 2000 cafés dichtgegaan... sinds de invoering van het rookverbod een half jaar geleden. 40% meer caféhouders gingen failliet dan in dezelfde periode vorig jaar. Het zijn vooral kleinere kroegen die hun inkomsten door het rookverbod zijn gedalen. De Belgische Vereniging voor Kleine Zelfstandigen wil dat de overheid maatregelen neemt om cafés te helpen een automatisch uitstel van betaling van sociale bijdragen. U weet, als u uh, inkomsten heeft en die zijn wat minder... en u moet nog altijd even hard sociale bijdragen betalen... dan weet u dat dat zeer moeilijk is. En op middellange termijn vragen we zeker en vast... een verlaging van de btw naar 6%. De café's willen ook dat de inrichting van een aparte rookkamer... fiscaal aftrekbaar wordt gemaakt. De kersttoespraak van koningin Beatrix heeft gisteren bijna 1,4 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Keken 22.000 mensen meer dan vorig jaar. In haar boodschap maakte de koningin zich zorgen over de toekomst van de aarde. Riep ze op tot duurzaamheid. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen. Wat ze ons geeft wordt slecht verdeeld, zei ze. Het weer bewolkt en de komende uren nog motregen. De temperatuur kan oplopen tot een graad of 11. Vanmiddag verdwijnt de motregen op de meeste plaatsen en breekt de zon in de kustgebieden nog even door. Morgen in het Zuidoosten af en toe zon en dan wordt het een graad of 9. Wat ik fijn vind aan RegioBank? Nou, het persoonlijke en vertrouwde. Mijn financieel adviseur kent mij en ik ken hem wel zo prettig. En ik krijg ook nog eens een hele aantrekkelijke rente op mijn spaarrekening.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 Ik moet spreken. De EHEC-bacterie, heel Europa heeft het erover. Paniek en paniek. Deze zijn EHEC-virus niet in die waarde is. Moet je je full name voor de record? Ja, yes, Sam. Um... Generaal Radko Mladic. In Servië is ex-generaal Radko Mladic opgepakt. We zijn er nog niet, maar het ziet ernaar uit dat ook in de Eerste Kamer de VVD de grootste partij van Nederland is. Dit is tot vijf uur het geluid van 2011. Afandero, Afandero, Afandero.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 Het is bijzonder lastig als mensen nu allerlei speculaties in de pers uh, brengen. Het blijft zoeken naar een, naar een speld en een hooiberg. De Ehek-bacterie. Ehek -bacterie. De Ehek-bacterie. De Ehek bacterie, de Ehek -bacterie. bacterie. bacterie. Komkommers. komkommers. Komkommers. Komkommer. Komkommers. Komkommers. Spaanse komkommers. Het geldt ook voor tomaten en voor bladsla. Paprika's, aubergines, tomaten en sla. Sla en tomaten uit Noord-Duitsland. Tomaten, paprika's. Taukei. Taukei. Taukei Tau onder andere. En andere kiemgroenten. Dat de Ehek-bacterie afkomstig is van biogassen, hoe zit dat dan weer? Ik vind het enigszins verwaand. Waar komt die EHEC-bacterie vandaan? Honderden mensen in het noorden en westen van Duitsland zijn besmet. De EHEC-bacterie. Een week lang klinkt dezelfde boodschap. De is nog niet uitgemacht worden. De kwelle voor de infectie is verder onklaar. Het is nog niet de oorzaak gekleerd. Onderzoekers zijn druk bezig om de oorzaak te achterhalen, maar voorlopig zonder resultaat. In Duitsland zijn inmiddels 14 mensen overleden aan de darmbacterie en honderden zijn ziek geworden.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 Er zijn drie uh, personen die van de uh, Nierfalen-patiënten die dat allemaal in Duitsland hebben opgelopen. En één is een uh, kind van een van de vrouwen en het zou kunnen zijn dat die dat uh, van uh, de moeder gekregen heeft. Voorzitter, het leidt geen twijfel dat de situatie in Duitsland heel ernstig is. En dat Duitsland dichtbij Nederland zit. En dat wij dus uitermate alert moeten zijn. En dat zijn wij ook. Wij onderschatten dit geen zins. Het advies om geen komkommers te eten zou nergens op slaan... want straks wordt het op heel iets anders gevonden. En dus is het niet ergens op gebaseerd. Maar ik luister wel naar mensen die daar veel verstand van hebben... en een vinger goed aan de pols houden. Er zijn twee nieuwe EHEC-besmettingen in Nederland bijgekomen. Die hebben nog geen ernstige complicatie... en ze hebben het allebei ook in Duitsland opgelopen. Dat breekt het aantal EHEC-patiënten op acht nu. En alle acht hebben ze het opgelopen in Duitsland. Ja. Moeten we ons zorgen maken...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 De Nederlandse tuinbouwsector lijkt zwaar onder de EHEC-besmetting in Duitsland. Volgens het productschap Tuinbouw is de export van komkommers op dit moment helemaal ingestort. Dit is echt behalve. Dit bedrijf gooit iedere dag meer dan 50.000 komkommers weg. Waarom de telers een klein beetje tegemoet te komen, komt er een fonds. Als het water je tot aan de lippen staat en er komt iemand en die zorgt dat het een paar centimeter naar beneden gaat, dan voel je, je toch ietsje veiliger en opgelucht. Maar de schade van de telers is uh, een paar honderd groot. miljoen euro ja, die is, die in de week. Is, die, is, die is groter. Dus we mogen ook hopen dat het kort duurt. En die bijdrage vanuit het Europese fonds kan dan een, een stapje zijn. Kijk, de vlag gaat niet uit. Maar we doen wat we kunnen nu. Het drama was er al natuurlijk. Met uh, het wegvallen van uh, de Duitse markt. Uh, dat is onze grootste exportmarkt. Uh, voor, zeker voor Nederland. De tweede markt is de UK. En de derde markt is Rusland. En nu is het over en uit. Dus het is, uh, dit gaat... Uh, de hele Nederlandse tuinbouw, heel veel geld kosten. Volgens een Duitse persbureau, DPA, is de waarschuwing voor de komkommers ingetrokken. Ja, en sterker nog, het geldt ook voor tomaten en voor bladsla. Voor het eerst sinds de uitbraak is er tastbaar bewijs. De gevreesde ehec bacterie is aangetroffen in een pakje tauke. De taugé is afkomstig van een boerderij in Bienenbutel... die vanwege de verdenking al sinds maandag gesloten is. De bron is bekend, maar het gevaar is nog niet geweken. Ik kan nog geen entwarnung geven. Leider is het weiterhin met nieuwe infecties te rechnen. De EEC-uitbraak heeft aan 31 mensen het leven gekost. En nog 3000 mensen zijn ziek. Nu de bron bekend is, mag dit weer. komkommers, tomaten en sla kunnen volgens de Duitse overheid weer gewoon worden gegeten. Dit is Tot 5 uur het Radio 1 Jaaroverzicht. Het belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2011. Hele spannende tijd die we tegemoet zien. Nou, het blijft nog wel even spannend. Het is inderdaad heel spannend. Wat gaat er gebeuren met de coalitie? Dan is nog de vraag: wat doen bijvoorbeeld die regionale partijen? Dat zijn geloof ik ruim tien statenleden. Waar gaan die op stemmen? Ik heb het niet bedacht, dat kiesysteem. Het is natuurlijk bizar. Stemmen ze links, stemmen ze rechts? Uiteindelijk blijft het afwachten. Zit u in de piepzak? Nee. Het verbaast mij niet en dat opvalt dat wij als SGP ons meer dan andere partijen constructief opstellen. Gaat u een meerderheid halen? Dat weten we maandag na half vijf. Het is een nek aan nek race tussen rechts en links in de aanloop naar de statenverkiezingen. Voor de partijen staat er veel op het spel. Krijgt het kabinet wel of geen meerderheid in de Eerste Kamer? Nog één nacht slapen en dan kunnen we naar de stembus. Heeft u er een beetje zin in? Want ja, u kunt alleen maar winnen vanavond. We hebben er zeker zin in. Ja, altijd feest bij de PVV, maar bij het CDA is dat vanavond even anders, denk ik. Uh, ze zijn hier niet van plan om heel erg te gaan feesten. Peter, hadden ze geen geld om een zaaltje te huren bij de VVD? Ja, het geld is op hè, na die uh, enorme verkiezingscampagne. Maar de glaasjes zijn in ieder geval uh, gevuld. Vindt u het spannend? Ik vind het spannend. Het is nu 9 uur, Mark Visser. De VVD is de grootste partij geworden bij de provinciale Statenverkiezingen. De PVDA is de tweede, met de CDA derde. Ja, het kon minder, maar het kon ook wel wat beter. En ik denk aansluitend een verrassing de PVV, die is nu onder de tien, voorlopig op negen zetels. Ja, de sfeer uh, moet hier nog een beetje loskomen. Het is niet uh, wat we gewend zijn bij de PVV. Mevrouw Bloemen 14 voor de Partij van de Arbeid, maar 16 voor de VVD. Ja, het is natuurlijk een, een eerste prognose, dus we houden wat slagen onder arm. GroenLinks lijkt een winst van één zetel te hebben in de eerste kamer. Halt ze maar vlak voor kerstmis gaat ze weg. Jolande Sap kool daarop. daar op. is altijd lastig. En dan moet ik gewoon zeggen het is gewoon fantastisch gegaan. En? grote glimlach? Ongelooflijk. Kijk, weet u wat beloond is vandaag? Regeren ja. is vooruitzien. Oh, regeren is dat op. En D66 ziet vooruit. Meneer, wat uh, vindt u ervan tot nu toe? Hoe het gaat met het CDA? Oh, ik vind dat het CDA uh, op een uh, leuke manier uh, bij elkaar is. Nou, ik vind het wel heel erg spannend wat er hier in Limburg uh, gaat gebeuren. We zijn niet verder gezakt. En dat betekent... ...dat we een vloer hebben van waaruit we kunnen springen. Geert Wilders. Vanuit het niets, vanuit nul, op minstens, het kan nog veranderen... ...maar minstens negen zetels in de Eerste Kamer. Dat is een groot applaus waard. De coalitie staat op 37 zetels. Meneer Cohen, zeg het maar. Um, als de coalitie op 37 staat... Um...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 Belangrijk nieuws, goed nieuws. Aan de ene kant uh, het gevoel van eindelijk gerechtigheid. Verrast, eigenlijk uh, een beetje uh, nog ongelovig. Zou het hem echt zijn? Uh, eerst zien, dan geloven. Ongelooflijk belangrijk voor de nabestaanden. Ik zie het als een, een monster. Er zijn nog echt hele bekende beelden van wat hij voor het huis van mijn oma staat. En, en bevelen ze het uit te voeren van die kant op en daar zullen we ze vermoorden. De man is een van de allerergste oorlogsmisdadigers die je kunt voorstellen. Donderdag 26 mei. In Servië is ex-generaal Radko Mladic opgepakt. Dat heeft de Servische president Tadic bekendgemaakt. Waar hij precies is gearresteerd is, onduidelijk. In de naam van de Republiek van Servië kan ik je vertellen... ...dat vandaag in de morgen... ...Ratko Mladic has been arrested. ...heel belangrijk en goed moment op deze 26e mei 2011. Today we closed one chapter of our recent history... ...that will bring us one step closer to full in the region. Ja, dit is natuurlijk goed nieuws. All war criminals must face Het mooiste nieuws wat ik in jaren heb gehoord... ...want hij is denk ik de grootste oorlogsmisdadiger in Europa sinds 1945. Vanuit de hele wereld komen reacties op de arrestatie. The is to hear the of the nu nog Mladic. Een veelgehoorde reactie toen eindelijk na jaren... Radovan Karadzic in de Servische hoofdstad Belgrado was opgepakt. Maar jarenlang wist de voormalig Bosnisch-Servische generaal zich schuil te houden.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 En later toen we terugkwamen in Nederland, toen heb ik ook gehoord wat er was gebeurd. Alle mannen die Mladic kon arresteren, die heeft hij gewoon op een rij gezet en uh, afgeschoten. De mannen worden van de vrouwen gescheiden en vervolgens in koele bloeden vermoord. Ruim 8000. 9 uur, Dikter Hark met het NOS Journaal. Op het vliegveld in Rotterdam is vanavond Radko Mladic aangekomen. Mladic wordt naar de gevangenis in Scheveningen gebracht...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 I call case number IT0992I, the Prosecutor versus Ratko Mladic. Thank you, Mr. Wertherstad. Good morning, Mr. Mladic. Would you please state your full name for the record? Yes, I'm um, General Ratko Mladic. Hij zat eindelijk voor de rechter na 16 jaar. Radko Mladic, generaal Mladic, verdacht van genocide in het voormalig Joegoslavië. Bij de zitting vanochtend zijn ook vier nabestaanden van slachtoffers van die massamoord aanwezig. De vier moeders van Srebrenica. Eens kijken hoe hij het vindt. Of hij spijt heeft. Want duizenden van onze kinderen en mannen, duizenden burgers zijn op zijn bevel de dood ingejaagd. We zijn hier gekomen om te zien hoe het gezicht van een monster eruit ziet. Goed, Mr. Mladic. Zie je hem nou als de dader? Is hij degene die jouw vader heeft vermoord? Ja, onder andere. Aan de ene kant is het natuurlijk mooi dat uh, hij gepakt is en dat je een gevoel krijgt van recht en dat het bestaat. en dat je niet zomaar dingen kunt doen zonder vervolgd te worden. Andere kant. Mr Mladic. Mr. Mladic. Het beledigen van slachtoffers door weer opnieuw ontkennen van wat er is gebeurd. So Mr Mladic. The court orders that you be removed from the courtroom. Could security please escort Mr Mladic out of the courtroom? Goed, Mr. Mladic. Is hier nou toch een beetje het boek mee dicht of helemaal niet? Nee, voor mij is het boek nooit dicht. <laughs> Dat uh, zal ook nooit gebeuren. Ook al uh, zouden ze allemaal opgepakt worden. Mijn leven is voor altijd verpest. En zo is het ook echt.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 This time, all you got to show is broken hearted tears on a pillow. He never treated you right. Babe. So tonight will do it for real. But he won't forgive you like I did. So there's no turning back. I sing out, you know I come running. This case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 Griekenland. Weer slecht nieuws voor Griekenland. De economie is het afgelopen kwartaal nog verder gekrompen dan werd verwacht. Hoe redden we de Grieken? Om Griekenland te redden zijn opnieuw miljarden nodig.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 de Europese Unie zolt met ons, doet met ons wat het wil, zegt de boze zestiger. En er staat het land nog veel meer te wachten. Nou, wat ik hier in Athene om me heen ziet, is dat de ene naar de andere winkel sluit. Dat is binnen een paar maanden gebeurd. Griekenland steunt en kreunt onder de bezuinigingen. Kleine winkeltjes, het is de kleine middenstand. Maar je ziet hetzelfde ook in, in de luxere winkelstraat, hoor. En ik heb ook gehoord dat bijvoorbeeld op de kleinere eilanden taverna's en hotels niet eens zijn opengegaan. I have no future there, and it's very sad to admit that. Deze Griekse studenten zijn blij dat ze weg zijn uit Griekenland. I don't want to be in Greece right now. Uh, all my friends, that, uh... Master Graduates, ik kan a job Volgens hoogleraar Ivo Arnold van de Erasmus Universiteit is het inderdaad slim om weg te wezen. Zijn advies aan Griekse jongeren is dan ook. pak de centen van jou of van je ouders en ga studeren in het buitenland. Zorg dat je een goede opleiding krijgt en probeer een baan te vinden in een ander land. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk.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 Minister De Jager noemt de uitslag van de stemming in Griekenland goed nieuws. Nee. Het was een harde eis van Nederland dat de Grieken dit zouden doen, zegt De Jager. Wij als Nederland zitten er enorm streng in. Het strengst eigenlijk wel van alle Eurolanden. Het geld dat overheden aan de Grieken lenen moet uiteindelijk terugkomen, zei hij. Meneer De Jager staat er echt falie kan naast. En verkwant dus echt de belangen van de Nederlandse belasting betalen. We zien dat geld nooit meer terug. Het is een duivels dilemma bijna, soms zou je zeggen. Eerder was minister De Jager ook kritisch, maar uiteindelijk heeft hij altijd betaald. En dat is een slecht dilemma.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 Minister De Jager is niet onder de indruk van de actie van Wilders. Hij meent zelfs dat de PVV te lichtvaardig met dit probleem omgaat. En als je als Tweede Kamerfractie zo makkelijk zegt, nou, wat er ook gebeurt, geen euro naar Griekenland bijvoorbeeld, zonder daar de gevolgen goed van in te zien en te kunnen schatten, dat het juist veel duurder is voor de Nederlandse belastingbetaler als hij dat zou doen uiteindelijk, dat vind ik niet handig, want het gaat om potentieel enorm veel geld. De belangen van het voorkomen van een crisis zijn natuurlijk enorm groot. Nog even terug naar de Griekse studenten. Ze balen enorm van de thuissituatie. That our Onze ouders hebben dit probleem veroorzaakt, maar daardoor hebben wij nu niet echt meer een doel in ons eigen land. The things are getting worse day by day. Het gaat steeds slechter. Ik maak me zorgen. Speciaal voor de jongeren is het verschrikkelijk. Dinsdag 14 juni. Schoren voetend is de Tweede Kamer akkoord gegaan met weer een nieuwe miljarden injectie voor de Griekse economie. Eigenlijk wilde iedereen zeggen... Geen cent naar Griekenland. Wij gaan niet een land dat failliet is een nieuwe creditcard geven. Of zoals de PVV. De drachme terug is een vele betere oplossing voor de Griekse economie... dan hem kapot te saneren tot er niks meer uitkomt. Vanavond praten de ministers van Financiën van de Eurozone dus over de Griekse kwestie. EU-president van Rompuy liet er zich eerder vandaag optimistisch over uit. Als men stapt uit de eurozone, moet men terug naar zijn eigen munt. Alle partijen zijn er volgens hem van doordrongen dat een oplossing noodzakelijk is. Wil u dat in, in de Belgische context, dat wij morgen terug naar de Belgische Frank moet. Wie zal er vertrouwen hebben in die munt? Niemand. En, en dus je komt niet alleen in een recessie, maar in een depressie terecht. Van de schuld die Griekenland heeft bij banken wordt 50% kwijtgescholden. En ook krijgt Griekenland een nieuwe lening. Al met al scheelt het de Grieken 130 miljard euro aan problemen. Premier Rutte denkt dat de extra miljardensteun aan Griekenland te vrijwel zeker komt. De weg lijkt nu vrij voor extra financiële steun van de EU en het IMF. Bizar nieuws van vanavond uit Griekenland... Meneer Papandreou wil een referendum uitschrijven om aan de Grieken te vragen of ze het nieuwe Europese steunpakket wel zien zitten. Papandreou, Papandreou, Papandreou, Papandreou, Papandreou. Als het bij Papandreou ligt, mag de Griekse bevolking zich uitspreken... over het nieuwe steunpakket van de Europese Unie. Voorzitter, zijn we nou helemaal belataveld. Hij heeft gezegd dat hij een referendum wil. Hoe kan je nou hopen dat je Chinese investeerders aantrekt voor een Europees steunfonds als de Grieken aan spontane zelfverbranding gaan doen. De woede is wel begrijpelijk, want de chaos is compleet. Onrust weer op de aandelenbeurs in Amsterdam is de AIX fors onderuit gegaan. Beleggers lijken geschrokken te zijn van de aankondiging dat Griekenland... in een referendum een beslissing wil nemen over noodsteun. GELUIDEN. Wordt hier gezegd, dit lijkt toch veel op paniek bij Papandreou. De Duitse regering is hierdoor compleet verrast dat zo'n Papandreou blijkbaar niet begrijpt dat er zoiets bestaat als de telefoon. De vraag die China nu heeft, wat is er in vredesnaam aan de hand met die Grieken bij jullie? Waar komt dat referendum ineens vandaan? Donderdag 10 november. Eindelijk weer eens een beetje goed nieuws uit Griekenland. Een nieuwe premier, Papadimos. Onder zijn bezielende leiding moet de Griekse economie hervormd worden. Makkelijk zal dat niet zijn. De zijn. De zijn Papadimos denkt wel dat hij de hervormingen sneller en pijnlozer... dan zijn voorganger zal kunnen doorvoeren.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 Het de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2011. Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen. Met zijn kruipend venijn? Kan ik iets voor je zijn? Met een blik, een gebaar. Met een arm om je heen. Een hand uit je hart. Kan ik iets voor je zijn in je grote gemis? Omdat wie je zo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 ...vanwege mijn woorden. En mijn cliënt zal zich op zijn zwegrecht beroepen. U wordt nog wel eens uh, verweten dat u goed bent in het poneren van een stelling... ...maar de discussie uit de weg gaat. En het lijkt er een beetje op dat u dat nu vandaag ook weer doet. Daarmee roept u de schijn van partijdigheid op. Ja, er komt nu een nieuwe rechtbank, dus ik krijg een nieuwe, veren kans. We weten nu allemaal dat uh, mijn aanwezigheid die avond verkeerd uh, heeft uitgepakt. Kennelijk uh, zijn er meerdere diners geweest. Uh... Indien uw rechtbank zou overwegen de heer Wilders te veroordelen, dan belemmert dat niet alleen zijn uitingsvrijheid... maar ook de uitingsvrijheid van iedereen die in Nederland woonachtig is. Ik spreek en ik zal blijven spreken. Ik moet spreken. Vier jaar geleden begon de zaak te rollen na uitspraken van Wilders in de kranten... en na de film Fitna. Het was soms ook de bedoeling om grof en denigrerend te zijn. In totaal 24 zittingsdagen waren ervoor nodig... Drie wrakingsverzoeken. Ik ga uw rechtbank vragen. En twee rechtbanken die erbij betrokken waren. Naast een gerechtshof dat bepaalde dat Wilders vervolgd moest worden. U heeft zich op de grens van het strafrechtelijk toelaatbaarheid. Een zaak die los van de inhoud, hoe Wilders ook steeds is gebruikt... om het vertrouwen in de rechtspraak ter discussie te stellen. Als ik niet zou worden vrijgesproken... dan hebben, denk ik, miljoenen mensen in Nederland... terecht geen vertrouwen meer in de rechterlijke macht in Nederland. Wilders staat terecht voor het beledigen van moslims, haatzaaien... en dis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 De slotconclusie in deze zaak luidt dan als volgt. U stelde met uw uitlatingen naar uw mening maatschappelijke problemen aan de orde. Die uitlatingen gaan echter niet naar ons oordeel zover dat ze over de grenzen van het toelaatbare heen gaan. U wordt vrijgesproken van al het overige dat aan u is lastiggelegd. gelegd. Dat heeft tot gevolg dat de benadeelde partijen in hun vorderingen niet ontvankelijk moeten worden verklaard. Nou, ik ben ontzettend blij met deze uitspraak van deze rechtbank. En, uh, dit is het enige juiste vonnis. De uitspraak geeft uh, heel veel ruimte om in de samenleving op het scherpste van de snede te debatteren. Dat is winst voor de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Dus we zijn blij dat die vrijheid van meningsuiting nu verder niet beperkt is. Ik ben uh, toch wel onthutst. Die manier van redeneren die geeft groen licht voor het kruiden van je betoog met uitlatingen die aanzetten tot haat. Ik heb niet de indruk dat het nou een complete vrijbrief is. Maar het uh, geeft wel duidelijkheid in deze zaak. Ik vind dat ik gewoon moet kunnen zeggen wat ik vind. Wat meneer Wilders ook zei is dat het belang van deze zaak het belang van meneer Wilders alleen overstijgt. En met name daarom ben ik ook als burger blij. En verder als collega vind ik het ook fijn dat Geert Wilders verlost is van de druk van dat proces. Er valt een enorme last van me af. Hier is het eerste deutsche Fernsehen met de Tagesschau. Feminering van muslimen vrijgesproken. De PVV... In Nederland is de anti islampoliticus Geert Wilders vrijgesproken... van het beledigen van moslims en van het aanzetten tot haat. Verschillende right -wing, wing politician Geert Wilders. De islamgegner Wilders. De rechter noemde Wilders zijn uitspraken wel grof en denigrerend. Maar ook dat is niet strafbaar. Kijk, hij heeft bepaalde ideeën die een beetje te ver gaan, maar... Uh... Dat hij daarvoor voor, veroordeeld moet worden? Nee. Hij is een volksvertegenwoordiger. Zij vertelt ook heel veel dingen die een ander niet durft te zeggen. Zeg nou gewoon eens een keer wat op staat en dat heeft hij gedaan. Soms heeft hij gelijk en soms niet. Het is, het is zo verschillend. Eh, extreem. Extreem. Hij komt soms zo vreselijk uit de hoek. Uh, hij had veroordeeld moeten worden. Jawel. Hij is een uh, voorbeeldfiguur. En met voorbeeldfiguur is... Uh, ja, iedereen kent hem. Hij moet wel opletten wat hij zegt, vind ik. Uh, hij is vrijgesproken, ja. Ik vind dat hij de mensen toch wel heeft uh, geraakt. Maar niet zo geraakt dat je nou moet zeggen... nou, deze man moet nou een jaar de gevangenis bijvoorbeeld in. Politiek Den Haag gaat over tot de orde van de dag. Vooral de oppositie daagt Wilders nu volop uit tot debat. Op het scherpst van de snede, maar liefst zonder tussenkomst van de rechter. Ik dank u voor de aandacht. De zitting wordt gesloten... first sight and being by your side is the only thing on my mind so do you want to go to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 er is al een Toyota IGO vanaf 7290 euro tijdens de wereldinraalweken. Dit is Radio 1.